Dit is door Negens met het NOS-journaal. De man die afgelopen week op Bonaire werd opgepakt in verband met de dood van een Nederlandse agent, is weer vrijgelaten. Volgens justitie was er onvoldoende reden om de man langer in voorarrest te houden, maar hij blijft wel verdachte. De man bestuurde een busje dat in verband wordt gebracht met de zaak. De 45-jarige politieagent kwam om toen hij met collega's afging op een inbraakmelding.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 NRC meldt dat het OM hem verdenkt van betrokkenheid bij het doden van 75 mensen... bij marteling en het opsluiten van 300 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. In Ethiopië is de man bij verstek ter dood veroordeeld. De metro's die op de Amsterdamse Noord-Zuidlijn gaan rijden... moeten over het bestaande treinspoor kunnen doorrijden naar Schiphol. Dat zegt de directeur van ProRail in de Volkskrant. Het eindstation van de nieuwe metrolijn is station Amsterdam-Zuid... Eerder pleit de gemeente en luchthaven al voor het doortrekken van die lijn, maar dat vond Den Haag te duur. Nu zegt ProRail-directeur Eeringa dat het bestaande spoor genoeg capaciteit heeft om er ook metro's op te laten rijden. Het weer, opnieuw een zonnige dag, wel staat op de Wadden en aan de Noordkust een stevige wind. Het wordt 23 graden in het noorden en ruim 30 graden in het oosten en zuiden. Later vandaag wel kans op flinke regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel. Dit was DFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoeverlaken 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is ruim een half uur, er is één rijstrook dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Utrecht-Veemarken knopen lunetten 4 kilometer file door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Of het klopt wat we hier het voorspellen. Ja, het prale, gaat dus prale, prale. ook erin om... wat heb je er vertrouwen in? Durf je het gaan? wat het nauwstaande is samenwerkt daarin te volgen? Het vrijstuk moet. Hè? Het, het, uh, moedige mensen zitten in de politiek. Die durven ergens vooruit te komen. Maar die durven het ook los te laten... op basis van feiten. En niet op emotie. Dat gaan we nog zien in de komende raadsvergadering. Want daar ga ik even niet op in met u. Dat gaan we zeker zien. We het, hebben er is wel, alle vertrouwen in. het is wel grappig dat jij de verkiezingen aanhaalt. die het in hetzelfde ja. rapport staat als de verkiezingen is. En de burgemeester zegt, dan gaan we linksaf. En vervolgens zijn de andere verkiezingen, dan gaan we rechtsaf. af. staat hij gewoon in. Dus dat is ook Zandvoorts politiek. Burgemeester, ontzettend bedankt voor uw komst in ja. de twee items... die wij uh, hebben besproken. Ontzettend veel plezier in de pot, Ja, ja, ja. Ik, ik ga naar het uh, buurtfeest van... Uh, volgens mij de oudste buurtvereniging van Zandvoort. Het Zoentje.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 Kwart voor drie, nu je nooit meer zien. Oude weg, kwart voor drie. Bij ons is uh, onze. Ja. Onze jazzexpert. <lacht> nou. Uh, hoe moeten we het zeggen? morgen, arische Goedemorgen. Nee, de de, de liefhebber. De uh, jazz-liefhebber. Ja. Je hebt twee uh, prachtige posters uh, voor je liggen. Uh, eentje is er voor uh, morgen het programma bij ja. Talassa. Dat is een, uh, een damesgroep uh, die daar uh, salsa, uh, rumba, uh, ja, Latijns-Amerika Latijns uh, komen brengen. Maar uh, de, de naam verraadt een hoop, rumba dama. Ik durfde het niet, ja, ik, ik durf het niet ja. uit te spreken. Denk <laughs> ik maak va vast een foutje bij het uitspreken. Het is... rumbadama. Ja, maar... Leaticia. Iso rumba Dama, dus Laetitia met de rumba Dames. Oké. Okay. Dat is een knappe vertaling. Dat is ja. een krappe, ja. <laughs> maar wel afdoende. Ja. ja. Dat soort muziek komt. En dat is er ook is, ruimte om te dansen? Er is ruimte, wij creëren ruimte om te dansen. Ziet allemaal... het er naar uit dat het buiten kan plaatsvinden? Ja. Het ziet er naar uit dat het buiten kan plaatsvinden. Dus ja. we hebben het podium al opgebouwd. In, uh,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 Gaan baspiesje en Zeebuis ja. op een andere. Manier. Ja, want de vorige dus keer was het niet echt zo uh, dansmuziek, uh, hè? Dat was, nee, was we was een beetje muziek. vergist in uh, de, de, de, de, de toestand. Dus alles wordt opgebouwd op het, uh, op het terras. Ja. Maar ja, dan zijn er natuurlijk al mensen. En Dat zijn niet de mensen die voor de jazz komen, maar die zitten er dan toch al. En die denken, oh, dat is leuk, die blijven zitten. Ja. ja. En de mensen die voor de jazz komen, die moeten dan achteraan aansluiten. Dat is helaas maar jammer, maar.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 Dat is natuurlijk wel weer een toevoeging aan, uh, aan de activiteiten die, uh, die jullie daar doen. Ja, Want we zijn er ook blij mee. Een en Beetje bier en bitterballen en nu uh, kunnen mensen gewoon even lekker een hapje bestellen. Ja. Hoe laat begint alles weer? Het begint weer om vier uur. En, dan, en de uh, planning is dat dat dan om zeven uur ongeveer uh, afgelopen is. is. Meestal het wordt het wel wat later. <laughs> maar dat ligt, later. Dat is natuurlijk heel, de stemming is natuurlijk heel bepalend. En, uh, Stem je, uh, als je, je, je staat erbij en je kijkt ernaar.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 ik schat in 25 september, want ik neem okay. aan dat dat de laatste zondag is. Daar heb je grote kans van, ja. Daar ga ik, want 24 september is het bierfeest. Ja. Het oktoberfeest, ja, is dat, dat ook is op zaterdag. Het weekend van het Shanti-festival, hè? He? Ja, zondag. Dus zondags. Ja, uh, dus kijk hoe we daarmee om moeten gaan. Dan ja. sluiten we in die tijd een beetje zand voor het seizoen af, geloof ik. Ja, dat dat laatste zo is, uh, van, uh, ja, in dat bierfeest. kader zal het ook zo zijn. Ja. Over bierfeest gesproken...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 En verplichtingen tegenwoordig. Dus je komt daar niet onderuit. Nee, dus dat, dat is gewoon zo. En ik hoop dat uh, horeca-ondernemers dat heel goed begrijpen. Wat hun bijdrage uh, zeer doet zwinken als ze, ja. dat, uh, als ze dat afrekenen. Goed, Ton, uh, bedankt. We uh, houden nog twee uh, festivalen te goed. En dat is afgelopen. Ja, drie, hè? want dan mag ik, ik, mag niet, ik mag niet jokken natuurlijk. Dus drie? 1 oktober is er nog een keer een op het Badhuisplein. Dat heeft dan... Uh, uh, dat staat in verhouding met 40-jarig uh, jubileum van, van het, het casino. casino. Ja, die staat nog niet op de, uh, op de poster? Die nee, is op, die ik is ook... moet nog met uh, het casino ja, ja. praten dus, over, over daar een poster voor maken. Als ik hem zo proef, dan komt het beloofde feest van het casino op het Gassensplein. Ja. Oké, okay. Ton, dankjewel voor je komst. Dank dankjewel. Dan. Tot ja. morgen. Tot morgen songs really make you rub and scrub. when I'm I say, Pass the Dutchy funny side. Pass the Dutchy funny side. It's Give me the music method. Jump down. It's a good Give me the music method. Jump down. a cool and lonely breezy afternoon.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 As I seen and heard them say. How does it feel when you got no clue? Pass the torchy on the left hand side. Pass the torchy on the left hand side. Can't go on. Give me the music, make me jump and run. It ain't done. She left hand side. Ita Give me the music, let me jump and run. done. Give me the music, let me rockin' at it. You play it on the radio, and saw me say we ever hear it on the stereo. I saw me know we have to play it on the disco. I saw me say we ever hear it on the stereo. stereo. Oh. Pass the dutchy pon left and side. Pass the dutchy pon left and side. Ita go pon.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 Wat is de eis? Wat zegt men wat belangrijk is? Ze gingen er vanuit... Engels sprekend was heel erg belangrijk. vlot en sociaal. Dat is natuurlijk een uitstraling die ze willen hebben. Je moet van hard werken kunnen houden... en tegen weinig slaap. En sport. Je En je moet inderdaad affiniteit met sport hebben... want anders wordt het heel lastig daar. Wat is jouw affiniteit met sport? Ik ben sportdocent.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 Nee, ik heb uh, er in totaal eentje volgens mij niet bij, bij, bij geweest. Was, uh, was je moe. <laughs> toen, uh, toen dacht ik dat ik inderdaad uh, dacht van nou vandaag een rustig avondje. Daar was niet. Ja, nee, ik heb, uh, nee, ik heb er eigenlijk bijna allemaal wel meegemaakt. Hadden al die, uh, al die vrijwilligers constant vrij toegang tot het uh, Holland House? Ja, nou, we hadden zo'n accreditatiepas oh ja. en uh, daarmee kon je gewoon naar binnen komen. Want ik begreep.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 En je hebt opgebouwd. Uh, is er ook een afbouw geweest? Ik bedoel, is dat maar ja, dat gaat natuurlijk heel snel. Dat he, want gaat heel dus... snel. De opbouw heeft uh, twee weken geduurd. En dan moet je ook op leveringen wachten. En uh, zaterdag was natuurlijk het laatste grote feest. Zondag hebben we natuurlijk de afsluiting gehad. En maandag was de eerste afbouwdag. Toen waren we met 221 man. En uh, er was een om het uit te leggen hoe snel het ging, is een bepaalde leen is daar... Waar alle tegels van elke stad waar de Olympische Spelen zijn geweest in staat. Nou, dat is een verhoging met allemaal hout helemaal gebouwd. En um, ik ging erheen overheen naar de wc. En ik kom twee minuten later terug en hij is gewoon weg. Alle tegels weg. Alles, ja. alles weg. En liep hij nog ja. met zo'n vierkant shirt. Ja, dit was, ja. Uh, ja, dat ging heel, heel, heel snel. Ging dat. Ja, ja, ik, ik, mijn zoon die heeft op Lowlands uh, gewerkt. En die vertelde ook dat uh, tegenover vier, vijf dagen opbouw staat één dag afbouw. Ja. Gewoon boom, weg. Ja. Dat kan je niet afkijken.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 Ik hoop voor jou dat je ook mee mag ja. over twee jaar. Ik zou nu alvast gaan schrijven. Ik zal ja. het zo even voor je doen. Ja. En uh, ja, Prima, en dan moet je zeker terugkomen om het weer allemaal uit te leggen. Ja. En ik denk dat je uh, op school ook nog wat te vertellen hebt straks. Jazeker, dat is een grote presentatie <laughs> met allemaal foto's. Ja, een foto's. Ja, ja. Denise, ontzettend bedankt voor je komst. Ja, Wij gaan uh, nog Aan even de agenda blijven even rustig zitten. Ja,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 Nou, waar van die van harte uitgenodigd Ja, precies. De kofferbak, uh, die weet ik niet helemaal. Want ik sprak Roy van Buringen en hij twijfelde of dat door moest gaan. Dus uh, ga daar maar morgen kijken vanaf 10 uur. En als er wat is, dan is er wat. Ja. <laughs> nou, uiteraard uh, waar uh, Ton Arries het straks over heeft gehad. Jazz aan zee, Bertalassa met Latin band Roomba Dama. Vanaf uh, drie uur smiddags is dat. Trouwens natuurlijk... drie uur is toch vier uur? Sorry, ja. Volgens mij is dat 4 dat... Vier uur is het. 4 uur is het, ja. Dat is van een... vier tot zeven, het kan een beetje uitlopen. Ja.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 Dus daar komt nog nader bericht over. Um, 11 augustus ook Jutters kofferbakmarkt op het Gasthuisplein van 10. Het is, uh, is ook het nog is een allemaal beetje... Uh, Roy gaat ons daar uh, duidelijkheid over geven. Precies. We gaan een beetje afsluiten. Yes. Wij yes. hebben weer uh, genoten van alles die wij... Alle items die wij kregen van Gerrie Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Waarvoor dank. Uh, Thomas, ontzettend bedankt voor de regie. En... Uh,